Dit is Radio 1 BNN. Cerraz, Gujarat, 1,5 miljoen. Praat voor evacuatie in de drieëntwintigste Lizzie Dirks, de wereld van BNN. Een hele goede nacht. De komende twee uur vlieg ik in de wereld van BNN, de wereld over, op zoek naar mooie anekdotes. Na twee uur hoor je verhalen uit Brazilië, Amerika, New York om precies te zijn, Bangladesh en China. En dit uur ga ik naar Zuid-Afrika, Curaçao, Engeland en Frankrijk. Ik ga het met de correspondenten hebben over populaire personen. Paus Franciscus werd afgelopen week door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. Maar wat zijn eigenlijk populaire personen in de landen van onze correspondenten? En verder ga ik het met de consumenten ook hebben over herdenkingen. Want afgelopen week stond de hele wereld stil bij de dood van Nelson Mandela. Die herdenking in het Soccer City Stadion in Johannesburg. En dat was echt een enorme bijeenkomst van wereldleiders en beroemdheden. Maar hoe gaat dat er in de rest van de wereld aan toe? Hoe worden mensen daar herdacht? En welke mensen worden daar herdacht? Ik ga het er dit uur over hebben. Onder andere met Egon Sibrandi op Curaçao Egon. Een goede avond. Goeie, goeie nacht voor jou. Ja, goeie nacht is het voor mij inderdaad. Um, Zometeen uh, praat ik dus met jou over de meest populaire Curaçaoenaar. En tijdens de voorbereiding van het programma zat ik eigenlijk een beetje te denken... wie is nou de meest populaire Nederlander? En ik kwam daar eigenlijk niet helemaal uit, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik dacht, ik weet dat jij al een tijdje weg bent uit Nederland... maar um, ik wilde eigenlijk een soort van poeltje houden met alle correspondenten. Dat iedereen even een naam kan droppen en dat we daar... een soort kun je gewoon even kunnen kijken wie nou precies die populairste Nederlander is. Dus daar kun je nu alvast even over nadenken... en dan kom ik daar zo meteen bij je op terug. Is dat goed? Ja, dat is goed. Je maakt het moeilijk, maar ik ga even heel goed nadenken. Ja, is goed. Hey, even iets anders. Jij uh, werkt als DJ voor Delfijn FM. Dat is een radiostation radio op Curaçao. Uh, en ik hoor dat je een speciale kerstactie aan het voorbereiden bent. Ja, wij doen, uh, wat we noemen ieder kind een kerstcadeau. Daar zamelen wij kerstcadeautjes in. Dat laten we dan de luisteraars bezorgen. En die verdelen wij dan weer onder minder minderbedeelde kinderen. Wat een mooie dat actie. Een, een, ja, dat is, het is ontzettend, want het is het ooit bestaan omdat we zeiden... nou, wij geven altijd heel veel weg in een jaar aan prijzen en, en dat soort dingen. Dus in december is het de tijd dat, dat mensen ons cadeautjes komen brengen. Maar omdat we het dan niet gepast vinden om ze zelf te houden, dan verdelen we ze weer. En dat is een hele grote geslaagde actie al jaren. Is het een beetje vergelijkbaar met Serious Request in Nederland... Ja, nee, ja, qua impact wel. Weet je, het hele eiland is daar wel mee bezig. De cadeautjeszaken cadeautjes doen goede zaken, want er worden heel veel cadeautjes verkocht. En wat kopen de... mensen de dan? Nou, we vragen om speelgoed van, van een bepaald bedrag... zodat het allemaal een beetje vergelijkbare cadeautjes zijn, omdat ze per groep verdeeld worden vaak. Maar ja, we vragen echt om speelgoed. Speelgoed voor kinderen. En tot hoe oud uh, mag, je, of mag je als kind daar een cadeau van krijgen... Nou, in principe tot tien jaar, maar we hebben altijd nog wel wat, weet je, je wel wat weeshuizen... waar nog wat oudere kinderen in zitten. Dus, maar een kind is van nul van tot tien. Mooie actie. We praten zo meteen verder. Ja. Nienke Pannenkoek in Zuid-Afrika, goedenacht. Hoi. Goedenacht. Jij bent uh, nieuwe correspondent uh, voor dit programma, voor de wereld van BNN. Uh, nou, dat ja. is altijd leuk om even te weten waar je dan precies vandaan komt en wie je bent. Hoe ben je in Zuid-Afrika terechtgekomen? Um, ik um, werk eigenlijk in, uh, in Leiden nog aan mijn promotieonderzoek aan de universiteit. En um, ik, uh, het onderwerp dat ik op promoveer is um, uh, MRI eigenlijk bij mensen met angst en depressie. Mm -hmm. En um, mijn promotor die uh, houdt zich voornamelijk bezig met angststoornissen en zit daarbij aan een soort internationaal netwerk verbonden... Um, wat uitwisselingen tussen Europa en Zuid-Afrika um, promoot eigenlijk. Dus uh, ter bevordering van kennis, uh, uitwisseling en uh, onderzoekstechnieken. En met kader daarvan ben ik eerder dit jaar uh, naar Kaatschap gegaan. En dat viel zo goed dat ik, uh, dat ik voor een tweede keer terug wilde. En, uh, en dat is gelukt. Dus vandaar dat ik nu hier weer zit. Maar onderzoek je dan angststoornissen in Zuid-Afrika? Bij mensen in Zuid-Afrika? Of, of hoe moet ik me dat voor me zien? Um, ja, dat is een goede vraag. Nee, ik, het, uh, het onderzoek waar ik hier op zit is eigenlijk uh, een heel groot samenwerkingsproject tussen verschillende landen. Ja. Uh, dus niet alleen zuid afrika maar ook Nederland, Duitsland, Zweden, uh, de States doen aan mee. En uh, er is een hele grote dataset eigenlijk bij elkaar gekomen van allerlei onderzoeken die in die landen lopen. En daarop zijn, ben ik nu met een collega hier eigenlijk een enorme analyse aan het uitvoeren um, om op zo'n groot mogelijke schaal uitspraak te kunnen doen daarover. Zover zijn we helaas nog niet, maar, mm -hmm. um, maar dat zit wel in het tijdlijn. Dus je, zit, je moet eigenlijk in Zuid-Afrika zitten, omdat die, dat enorme databestand daar zit? Uh, nou ja, hier hebben we het naartoe gehaald. Ja. Uh, Oké. Okay. Ja. En hoe lang blijf je daar nog? Nog één maand. Nog één maand. Het nou, dan, een ja. dan hopen we deze maand nog uh, veel verhalen van jou te horen. Te beginnen met vanavond. En Ik zei net tegen ja. Egon... we hebben het zo meteen over uh, populaire personen... in, uh, in Zuid-Afrika dus ook... En, uh, maar ik zat zelf te denken, toen ik dit voorbereidde... van wie is nou een populaire Nederlander? Wat is de populairste Nederlander die er is? En omdat jij misschien nog niet zo heel erg lang weg bent... kun je misschien ook wel een naam in het uh, zakje doen. En dan kunnen we daar aan het eind van deze twee uur... even de, een mooie lijstje van maken. Van wie wij met de correspondenten nou de populairste Nederlander vinden. God, ja. ja. <laughs> kan je alvast even over nadenken? Oké, okay, ik, ik ga er even over nadenken. <laughs> Tot zometeen. Victorine Dijkstra in Frankrijk. Goeienacht. Hallo. Hallo. Jij bent ook een nieuwe correspondent. Ja. Dus uh, net zoals bij Nienke, wat brengt jou in Parijs? Uh, ik heb hier twee jaar geleden heb ik hier acht maanden gestudeerd. En inmiddels ben ik uh, tenminste vanuit Nederland gezien heb ik afgestudeerd. Maar het is nog niet zo goed uh, waar ik wilde gaan werken. En ik dacht, nou, ik wil eigenlijk nog wel wat meer zien van Parijs. Dus uh, laat ik teruggaan en nu studeer ik hier Frans. Frans. Nog ja. echt de taal? Of kun je al goed Frans? Want als je er al acht maanden hebt gezeten, neem ja. ik aan dat je het al behoorlijk onder de knie hebt. Ja. ja. En doe je dat, waar doe, doe je dat aan, aan welke universiteit doe je dat? Aan de Sorbonne. Aan de echt de alleroudste, allerbekendste universiteit van Parijs? Ja. Oh. En echt, echt alleen Frans? Ja, echt alleen maar Frans. Dus ik krijg uh, ik heb elke dag uh, grammatica en uitspraak. En dan uh, smiddags heb ik dan vaak wat algemenere colleges over uh, hoe Frankrijk in elkaar zit: uh, ja. politiek en zo. En, uh, maar ook geschiedenis, heel algemeen, heel, heel breed. Maar hoe goed is jouw Frans op dit moment dan? Uh, nou, best wel goed. We kunnen ook uh, doorgaan in het. Nou, Frans. doe dat maar niet. Nee, maar ik bedoel meer. Hè, bedoel ik bedoel, is het al als je het vergelijkt met je Nederlands? Uh, nou, ik. Het is nog niet zo goed als mijn Nederlands, want dat is mijn moedertaal. Maar um, ik, uh, ja, ik spreek en, en schrijf het en lees het en luister het eigenlijk, uh, net zoals iedereen hier, uh, net zoals iedereen ook heel goed in Engels spreekt en schrijft en luistert eigenlijk. Is het is het... Eigenlijk net, net zo makkelijk Frans als Engels. En is het de bedoeling dat je als je klaar bent met, uh, met, uh, met deze studie, dat je echt helemaal vloeiend Frans spreekt? Uh, nou, ik denk dat dat nog wel, als je, of om het echt goed in te kunnen... dan moet je hier gewoon echt een paar jaar wonen. En dat, mm -hmm. is, dat gaat helaas niet worden. Maar uh, ik denk wel dat ik een heel eind ben als ik terugkom. Ja, ik ben benieuwd. Um, ik, zat het net, ik zei het net ook al tegen Nienke en tegen Egon. Um, ik wil jou ook graag vragen om na te denken... over wie jij nou de allerpopulairste... wie jij denkt dat de allerpopulairste Nederlander is. Dan kunnen we, daar, kunnen we een mooi lijstje daarvan maken. Ja, is goed. En ik spreek je zo meteen. Ja, helemaal goed. Martijn Rosdorf in Engeland, goeienacht. Hele goeienacht Lizzie. Goeienacht. Ja, voor jou ook die vraag hè. De, de populairste ja. Nederlander, denk er maar alvast even over na. Ja. Um, iets anders, jij hebt in Engeland alvast een nieuwe kersttrend ontdekt. Nou, volgens mij is de stok aan de kersttrend. Alleen ik had het nog nooit in het echt gezien. Die oh. Bridget Jones films. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Mr. Darcy. Ja. Ja, en op een gegeven moment gaat zij dan, moeten naar een kerstfeestje. Ja. En daar is dan, Mr. Darcy is daar net die een verschrikkelijke trui aan. Ja, ja, ja, ja. ja precies. Uh, zo'n trui met een rendier, een gebreide trui met een rendier erop. Ja, ja en, met, en dan is die neus van die rendier, dat is een rode pompon, mm -hmm. zeg maar. Ja. Nou, en nou, zij ja, heeft ook dat... zo'n soort trui aan dan, hè? Ja, precies. Ja. Ik dacht dat het een grapje uit die film was, maar die truien bestaan dus echt. En ik was gisteren in Londen en daar zijn overal vrijdagmiddag was. En daar zijn dan overal Christmas parties, die beginnen mm -hmm. nu. De gemiddelde Engelsman heeft zeven Christmas parties achter de rug als, die, uh, als het helemaal kerstmis is. Maar allemaal, iedereen was met zijn collega's in het café aan het uh, bier drinken in grote hoeveelheden. En bijna al die mannen hadden zo'n debiele trui aan. Echt waar. <laughs> dat meen je niet. Maar ja. volgens, mij is het, volgens mij is het mode op dit moment. Want ik zie ze ook heel veel in winkels hier hangen, toch? Oh. Ik, ik vraag het even aan Katelijne, dat is de redacteur van dit programma. Die is ja. ontzettend modebewust. Die knikt ook ja. ja ja oh die zit... oh oh dus ja. het is niet uitsluitend Engels nee, nee. ik heb maar... ze ook volgens mij ook al hier in grote winkels al zien hangen hoor van die enorme ja gebreide kersttruien met landschappen maar ook met Mickey Mouse erop zelfs ja heel maar volgens... wel allemaal met kerstsfeer zeg ja. maar dus een, een, de kerstman zelf of een kerstboom ja. of een, een slee. ik zag vanmiddag ook een UFO met <lacht> sneeuwvlokken maar echt wel heel lullig gebreid maar ik wist niet wat ik zag ja maar volgens mij is het een beetje hoe fouter hoe beter hoor op dit moment ja ja. Ik weet het niet meer. Ze waren allemaal zo lam op die mannen... dat ik niet meer kon inschatten of ze het nou inderdaad met een knipoog deden... of dat het allemaal bloedserieus was. Ja, dat is hartstikke hip. Je moet er gewoon zelf ook aan. Ja, ik, ik ben niet hip genoeg, vrees ik, voor dat soort truien. Hé, hey, jammer. Ja. Martijn, we praten zo meteen uitgebreid verder. Tot zo. Dit is Ellen Clark, Father and friends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 Said I'm glad you're around Oh, the sun is so strange To hear and. samen met zijn vader Dane Clark. Father and friend. Radio 1. Lizzie Dirks. BNN. De wereld van BNN. We gaan even luisteren naar een fragment van Lucky TV. Twee weken voor de inhuldiging. Een interview met het nieuwe koningspaar. Ik ben geen uh, protocolfascist. Mensen moeten mij aanspreken als Willy. Omdat ik daarmee... Om gemakkels. Uh, ja, iedereen noemt hem Willy, hoor. <laughs> iedereen zegt, Willy! Eh, Koning of prins, het doet er niet toe. Het is meer wat wij vertegenwoordigen. Daarvoor is het goed. Hey, daarom is het goed. Daarvoor! <laughs> nee, daarom, Willy. <laughs> nee, daarvoor. Ja, ja, toch... Nee, daarvoor. Daarvoor ja, is ja, Willy, de parodie van Willem-Alexander van Lucky TV. Ik denk dat dat ongeveer de populairste persoon is van dit jaar in Nederland. Of in ieder geval de populairste parodie. Um, ja, de, de pauze werd afgelopen week door Time Magazine uitgeroepen... tot persoon van het jaar. En dat is natuurlijk niet per definitie hetzelfde... als de meest populaire persoon. Maar toch, wij vroegen ons naar aanleiding daarvan wel af... wie zijn nou de populaire personen in de landen van onze correspondenten? Egon Brandi op Curaçao nogmaals goeienacht... Wie is de allerpopulairste persoon op Curaçao? Dat is op dit moment Coco Balentine. Ja, dat zegt me echt helemaal niks. <laughs> Coco Balentine is een hondbalspeler die het een tijdje in Amerika geprobeerd heeft. Uh, daar, daar was hij redelijk oké. Okay. Toen is hij naar Japan gegaan. Mm -hmm. En daar kwam hij in een goed team terecht. En daar heeft hij afgelopen jaar het record aantal homeruns in één seizoen verbroken... En dat was na 56 jaar en dat stond op het naam van een Japanner. En hoeveel runs zijn dat dan? Er waren er, ik geloof, 53 of zo. En dat is, ja, oké. Okay, ik, ik moet heel erg zeggen, ik ben niet heel erg thuis in het honkbal, maar dat is dan heel erg veel, denk ik. Ja, ik, heb, ik weet het ook niet. Ik heb er ook niet heel verstand van. Maar wij ja. waren op een gegeven moment als eiland aan het tillen. Ja. Want dan hoorden we weer van... Oh, nou heeft hij de 52 En dan morgen misschien heeft hij wedstrijd. Nee, deze wedstrijd niet. Nou, uiteindelijk had hij hem dus. Ja. En ja, ik, het hele eiland... Kijk, uh, baseballspelers zijn hier sowieso ongekend populair. De meesten zijn natuurlijk naar Amerika... en worden daar heel groot. En, en ja, dat is voor, voor het eiland... Baseball is een hele grote sport hier. Mm -hmm. Dus dat is voor het eiland zijn dat echt de, de helden. Echt de mannen die het maken. We hadden natuurlijk Andrew Jones die heel groot is geweest. Hensley Meulens is een hele bekende ster hier. En uh, ja, nu dus Coco Balentine. En wat voor jongen is dat, die Coco Balentine? Oh ja, hele leuke, rustige, aardige Curaçaoze bescheiden jongen. Maar hij is dus inmiddels ook hier geweldig. en Hij heeft een eigen stadion en een eigen straat. En, en, en nou ja, hij is helemaal de held op dit moment. <laughs> maar is het een beetje... Kan ik het een beetje vergelijken met de Wesley Snijder? Is het een beetje de Wesley Snijder van Curaçao? Ja, ja, zo het wel, ja. En, ja, echt een, uh, ja. Heeft hij dan ook een Jolante? <laughs> nee, nee, ik zou van, van zijn familiesituatie van ook niks weten. Eh, volgens mij is dat niet zo... Nee, volgens mij weten we dat ook niet. Oh, wat grappig, want hij is dus wel ontzettend populair... maar eigenlijk weet niemand verder wat, wat hij privé doet. Nee, maar we hebben ook een iets minder, minder roddelcultuur, denk ik. Iets minder, en zeker de, de, deze sportjongens ja, worden toch meer gezien als sportmannen... niet zozeer als, als object van, van, van, oh, we moeten weten wat er in zijn leven gebeurt. Ja. Hij kan, kan hij ook gewoon nog normaal over straat? Nou, als hij hier niet is, dan is hij wel echt ongekend populair. Het is natuurlijk wel een momentopname, hè, want hij is al nu heeft hij dit gepresteerd. Volgend jaar zal het iemand anders zijn, want uh -huh. ja, dit blijft verder niet. Maar ja, nee, hij, is, dat, hij is echt een, echt een volksheld, op dit dus moment. Maar hoe hij is dus laatst uh, is, is Er is een stadion naar hem genoemd en een straat en hij is gehuldigd. Hoe, hoe ziet dat er dan uit zo'n huldiging? Ja, dan komt je aan op, uh, op het vliegveld hier en er staan dan heel veel mensen, een paar honderd mensen staan hem uh, aan te kondigen. En ik mag hier vaak in zo'n openwagen het eiland over en dan gaan ze altijd naar de oude buurt waar je opgegroeid bent. Want dat is best dus wel een ding. Dus uh, nou, zij gingen dan naar zijn oude wijk en dan staan er allemaal mensen aan de kant van de straat met vlaggetjes. Er waren heel veel mensen. Er waren ook speciale vlaggetjes gemaakt, ja? een halve koolsausen vlag en een halve uh, uh, ...Japanse vlag en dan zal zijn foto erin. En in heel veel auto's weer die vlaggetjes dan op een auto staan. En daar, daar komt echt iedereen op af? Ja, nou, iedereen, maar wel echt heel veel mensen, ja. Dat is echt, dat, dat, ja, dan, dan is het wel echt een, een populaire... Dat was ook een, de dag, zeg maar, er werd dan naartoe geleefd. van Zo zondag komt hij aan <lacht> en dan de huldiging van Coco Balantie. Wat mooi. Zijn er nou eigenlijk nog andere populaire curaçao zijn dat, eigenlijk, zijn dat ook echt alleen maar sporters? Ja, voornamelijk sporters, ja. De, de, de zangers heb je niet in die superpopulaire vorm. Dat zou dan eerder zijn als een zanger bijvoorbeeld in het buitenland heel groot wordt. Dan zal die, zal die dat hebben. Ik Martina heet dat natuurlijk een beetje, dat ah. is niet een sporter. Ah. En, die... en hebben we hebben politici. Die, uh, we hadden er een die wel echt als een soort, soort rockstar uh, het eind overging. Dat was Gerrit schotter. Daar ja, was die zo populair? Die, die, die, hij, hij, hij gaf met zijn partij uh, uh, avonden en dat waren eigenlijk gewoon een soort feesten. We ja. traden dan de grootste band van het eiland op. En dan kwam hij ook en dan gaf hij speeches, een beetje Obama-achtige speeches. En dan stonden er duizenden mensen te joelen en te gillen. Was jij daar ook bij? Ben je daar wel eens bij geweest? Ja, als journalist ben ik erbij geweest. Ja. Maar is hij, die, ja, dit, ik kan me dit, voorstellen, is hij nog steeds zo populair? Want op dit moment uh, loopt er toch wel een. Uh, nou, is, is, er loopt in ieder geval een behoorlijk onderzoek tegen hem, toch? Het, is, het, het wordt minder, het maar ik moet zeggen tot een paar weken geleden. Heeft, hij stelt zichzelf nog steeds op als degene die afgezet is en weggepest is en mensen zijn tegen hem. En er zijn nog heel veel aanhangers die dat ook echt vinden. en die, ja, hij, hij wordt echt wel echt een soort held gezien van veel mensen nog. Nou, ik ben benieuwd hoe dat uh, verder gaat. Tot slot, ik vroeg je aan het begin van de uitzending even wie, is nou, uh, wie zou jij nou als een populair Nederlandse persoon noemen. Uh, heb, heb je daar een antwoord op? Ja, want het, ik, ik, ik kan haast niet eromheen. Hij is hier net geweest, koningin Alexander. Ah, juist. Maar het was ook niet gewoon. Het was ook wel... Ik heb dat toen van me ook in de uitzending verteld bij Fiedemond. Hij, hij was echt gewoon... Net zoals de, de huldiging van Coco Balotien was. Zo werd hij ook binnengehaald. Honderden oh, mensen op straat en met vlaggetjes en joelende mensen. En het was vrij bizar, maar hij was echt, echt heel erg populair. Egon van vanuit Curaçao. We praten zo meteen verder. Oké. Okay. Nienke Pannenkoek in Zuid-Afrika, nacht nogmaals. Goeienacht. Ja, jullie, uh, we hebben het dus over populaire personen. Nou, populaire yeah. personen in Zuid-Afrika. De populairste persoon uit Zuid-Afrika, die is uh, net overleden. Is, uh, morgen yeah. wordt hij begraven. Is iedereen daar nog steeds yeah. heel erg mee bezig? Uh, ja, echt alles hier staat in het teken van Nelson Mandela. Dus het is het een en al... Een en ander Mandela. Er zijn continu overal herdenkingen, uh, tributes, uh, wakens. De, de hele televisie zijn uh, interviews uit, memorials, um, oude, ja, um, oude documentaires. Het mm -hmm. wordt echt allemaal helemaal weer opgerakeld. En alles wat hij heeft gedaan voor het land. En um, het zijn leven, uh, zijn inzet. Alles, alles, alles. Het is echt allemaal Mandela. Je kunt er eigenlijk niet omheen? Nee, nee, nee, maar dat, ja, dat, het voelt ook raar om daar omheen te zouden willen, als het ware. Um, uh, nee, maar het is echt wel allemaal nu. Um, ja, het, het ademt echt Mandela overal. En ben jij er zelf ook nog heel erg veel mee bezig? Um, ja, ik, ik, ik weet niet of het mij net zo raakt als de bevolking hier. Um, ik sta natuurlijk nog wel iets verder vandaan. Um, maar het is wel goed om, om weer eventjes te staan bij wat hij allemaal heeft betekend. Niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de hele wereld daarin. En uh, wat dat betreft denk ik er wel een stuk meer over na dan, dan vroeger. Um, en dat is wel wel eens goed, denk ik. En komt dat ook omdat je bijvoorbeeld naar veel van die bijeenkomsten gaat... of herdenkingsdiensten ziet? Um, ja, ik, ik ben naar drie evenementen geweest. Um, Vorige vrijdag, eigenlijk de dag na het overlijden, was er... Uh, hier op het op Centraal Plein, de Grand Parade heet dat. En dat is uh, eigenlijk het stadhuisplein waar hij ook zijn allereerste speech heeft gegeven... nadat hij gewoon op een island werd vrijgelaten. Mm -hmm. uh, er werd een soort interreligieuze dienst gehouden. En uh, dat was volgens mij de eerste, ja, de eerste grote uh, herdenkingsdienst... die er in deze stad in lichaam werd gehouden. En uh, dat was wel mooi, niet zozeer inhoudelijk... Uh, wel het feit dat er iedereen zich verzamelde van, van allerlei religies, allerlei kleuren. Dat was wel heel fijn om een soort boonderschap te zien tussen de mensen. Mm -hmm. En um, daar werden bloemen gelegd en speeches gegeven, liedjes gezongen. En ja, mensen stonden hem daar echt, echt te denken. Ja, ik kan me best en... wel voorstellen dat het ook wel mooi is om op dit moment toch in Zuid-Afrika te zijn. Ja, ik vind het heel bijzonder. Het, het is heel, heel vreemd, maar, um, maar het is wel heel mooi om hier te zijn. Ja, hey, Nelson Mandela is nu overleden. Dat was, ongeveer de populair, dat was denk ik wel echt de populairste persoon van Zuid-Afrika. Wie neemt die rol nu ja. over? Ja, daar heb ik over nagedacht vandaag. Um, ik, ik weet niet of dat lukt. Ik geloof dat hij ook na zijn dood nog steeds de populairste persoon blijft. Het, het is echt, uh, ik geloof niet dat iemand hem kan evenaren hier. En zijn legacy als het ware blijft voortleven. En mensen blijven dat heel erg levend houden. Dus ik denk dat hij ook na zijn dood voorlopig nog wel even de populairste persoon blijft. En wie staat er dan op nummer twee? <laughs> um, ja, ik, ik denk dat dat dan misschien best wel toe wordt uh, in het kader van een beetje dezelfde ambitie als Mandela weldoener, iemand die zich inzet voor gelijkheid van mensen, wie dan ook, wat dan ook. Dus misschien dat hij een beetje dat stokje overneemt. Ja, en um, als we het nou even weer naar Nederland trekken... Hè, wat ik vroeg in het begin... wie zou jij zeggen is de populairste persoon in Nederland? Um, ja, ik, ik denk als ik kijk op internationaal niveau... en wat mensen toch wel veel bijblijft... misschien toch nog steeds Johan Cruijff. Ah ja, dat is ook een goeie. ja. ja. Nou, die zetten we bij het lijstje erbij. Martijn, of, uh, Egon die noemde koning Willem-Alexander, vond ik ook wel goed. Ja. We kijken aan het eind van de uitzending even... wie, we allemaal, uh, wie, we, wie er allemaal op het De Wereld van BNN-lijstje komt. Uh, we praten zo meteen verder. Nienke Pannenkoek in Zuid-Afrika. We gaan eerst even luisteren naar wat feitjes. De wereld van Filemon. In Frankrijk bleek laatst nog dat president Hollande... maar door 15 van de bevolking goed wordt gevonden... Met zijn populariteit gaat het dus iets minder op het moment. De minst populaire uitvaartartiest is Dries Roelvink. Bij 18% is zijn muziek niet welkom tijdens de uitvaart... terwijl Marco Bossato weer ontzettend populair is. Ranomi Kromovie Jojo is dankzij haar successen op de Spelen van Londen... de meest populaire Nederlandse Olympiër op Twitter. De wereld van Philemon. Victorine Dijkstra in Parijs. nacht nogmaals. Ja, goeienacht. Een populair persoon in Frankrijk. Wie is dat? Uh, ja, dat is best wel moeilijk te zeggen. Want ik had het er uh, van de week met Catharijn over. Maar er zijn hier niet echt heel erg populaire personen. Maar wel personen waarvoor mensen heel veel respect hebben, bijvoorbeeld. En wie, wie, is, dat? wie is zo iemand? Uh, er is bijvoorbeeld... Nou, net hoorde ik al dat uh, Hollande is echt super impopulair is. Mm -hmm. Maar er zit een uh, vrouwelijke minister in zijn regering. Dat is de uh, minister voor familie. Ze hebben hier voornamelijk voor echt alles een ministerie. En die vrouw die heeft de afgelopen acht maanden... Heeft zij het uh, homohuwelijk uh, door de uh, Tweede en Eerste Kamer hier geleid. Mm -hmm. Maar tijdens die acht maanden heeft zij ook borstkankerbehandelingen uh, ondergaan. En hoe heet zij? Hoe heet deze minister? Uh, dat is uh, Dominique Bertinotti. Dominique Bertinotti. Ja, en dit, maar wisten mensen dat ze borstkanker had? Uh, nou, ze heeft het dus in eerste instantie heeft het alleen aan uh, Hollande verteld, de president, en natuurlijk haar directe familie. En ze heeft pas twee, drie weken geleden heeft ze een interview gegeven in een Franse krant, waarin ze dan vertelde dat ze dus borstkanker had uh, en dat ze in principe alle behandelingen had, maar dat ze nog niet wist of ze genezen was verklaard. Uh -huh. En uh, dat ze wilde dat er anders, op een andere manier naar borstkanker werd gekeken. En dat je niet gelijk uh, met angst ernaar moest kijken. En dat ook, dat hoewel elke zaak natuurlijk anders is, dat er ook mensen zijn die gewoon blijven doorwerken. En dat je niet gelijk met uh, langdurig ziekteverlof hoeft. En dat ze wil laten zien dat, uh, dat het, ja, borstkanker toch wel niet alleen maar angst moet oproepen. ...oproepen, maar ook vooral het begrip. Ja, maar ik kan me ook voorstellen... ...dat ze zich dat, dat ze daardoor ook misschien... ...zich wel wat impopulair maakt. Als ze zegt, ja, je kunt ook gewoon doorwerken... ...terwijl je borstkanker ja, dus, hebt. Er, er zijn ook wel reacties geweest van vrouwen... ...die hebben gezegd, ja, maar jij hebt een chauffeur... ...tot je beschikking die je ja. dan naar het ziekenhuis brengt... ...voor je behandeling. Um, maar als je bedenkt dat zij echt... ...nachtenlang in de, twee, in de Franse Tweede Kamer heeft gestaan... ...om een wetvoorstel te verdedigen... ...dan zijn dat ook natuurlijk wel weer... ...heel zware omstandigheden. Tja, maar dus, uh, ja, ze heeft het twee weken geleden pas voor het eerst bekendgemaakt dat het ja, zo was. Eind november heeft ze een interview gegeven. En daarin heeft ze dan gezegd van, uh, ik heb borstkanker. En ik wil dat er op een andere manier naar gekeken wordt. En binnenkort ga ik mijn pruik afzet. En dan zien jullie mij met kort haar. dat heeft ze nu ook gedaan. En hoe is daarop gereageerd? Uh, ja, dat is eigenlijk... In eerste instantie waren er dus ook uh, uh, politici in de Tweede Kamer, in de Assemblée hier. Die ook hadden gezegd... We hebben helemaal niks doorgehad, maar ook echt helemaal niks. Uh, de premier van Frankrijk wist ook van niks. Die heeft ook gezegd van, wow, enorm veel bewondering... voor wat je dan ook de afgelopen acht maanden hebt gepresteerd. En uh, nou ja, omdat zij natuurlijk een van de grote verantwoordelijken was... voor dat homohuwelijk. Mm -hmm. um, er waren ook heel veel tegenstanders hier, die zijn er nog steeds. En uh, bijvoorbeeld één AB, een uh, soort van het dominee, ik weet niet precies hoe dat in het Nederlands heet. En die heeft ook toen op Twitter gezegd van... Uh, ondanks onze verschillen over hoe wij uh, het gezinsleven zien... heb ik echt enorm veel respect voor je hoe je dit de afgelopen acht maanden hebt gedaan. Ja, maar ik vind het zo bizar dat dus niemand het door heeft gehad. Want ik bedoel, je bent, je bent hartstikke ziek, dus ik kan me voorstellen... dat ze er misschien heel erg moe heeft uitgezien. Of dat er haar anders was. Of, heeft ja, echt niemand iets aan haar uiterlijk gezien? Nou, ze zei zelf dat ze. Nou, je zag wel. Ik heb foto's nu gezien met dat ze na zeg maar de pruik heeft afgezet. Met pruik en zonder pruik. En je ziet op zich wel verschil. Omdat je. Ik heb alleen die drie foto's gezien. Maar als je haar elke dag ziet, kan ik me voorstellen dat je denkt. Oh, die is naar de kapper geweest, dat is het. Ja. Maar ze zei wel: Van ik ben wel uh, heel erg moe geweest. En ik heb het ook wel heel zwaar gehad. Uh, maar als je heel moe bent, moet je gewoon meer make-up op doen. Want je moet gewoon doorgaan. Ja. Want. Dit is je werk. Had ze echt ook zo'n heel plakkaatlaag op haar gezicht? Ja, er zijn wel echt foto's van dat ze echt een heel plakkaat... maar je ziet ook wel verschil met zeg maar voor, toen ze nog niet ziek was... tijdens haar behandelingen en nu... dat je, je ziet wel dat ze echt een stuk ouder is geworden. Ja, Jeetje. En uh, ze zegt dus uh, dat, ze, dat ze hiermee met het interview... nu ze heeft gezegd dat ze dus borstkanker heeft... de discussie daarover wil openbreken... dat je dus best door kunt gaan terwijl je borstkanker hebt. Ja, um, maar goed, ze dus zegt wel elk geval is anders... Ja. Je moet daar wel op, zeg maar, goed in overleg met je werkgever of zelf ook uh, mee aankomen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je direct als soort van kastplantje wordt behandeld. Terwijl het nee. wel heel goed met je kan gaan. Maar is, is er nu ook een discussie over in Frankrijk? Uh, ja, dat valt nog wel mee. Het is vooral omdat er heeft zoveel... Ja, een shockreactie eigenlijk en bewondering meer opgeleverd... dan dat er echt nu wordt gepraat van... er moet, er moet een wetvoorstel komen waardoor vrouwen kunnen blijven werken als ze ziek zijn. Of, maar wel dat er meer openheid komt over de gezondheid van politici. Want bijvoorbeeld Hollande moet ook elk jaar een soort van gezondheidsstatus afgeven. En toen werd er oh ja? vorige week bekend dat... Uh, ja, want uh, in een ver verleden toen Mitterrand president was van Frankrijk... Toen heeft hij heel lang ontkend dat hij prostaatkanker had. Yeah. En, dat is, en hij is er uiteindelijk aan overleden. Hij heeft het twaalf jaar mm -hmm. ontkend. En, en nu uh, moeten ze een soort van medische keuring uh, ja. leveren. Ja, ze moeten in principe elk jaar medische keuring afgeven. En er is dan nu wel een discussie over wat er dan in die medische keuring moet komen te staan. Wat moet er bekendgemaakt worden en wat niet? Dus dat is uh, een discussiepunt. Nou, kunnen we nog heel lang over doorpraten. Ik vind het fascinerend in ieder geval. Uh, dan, mooi verhaal, mooi verhaal. Ik wil je nog heel even kort vragen... of jij uh, ook een naam in het zakje wil doen... van wie jij, zegt dat de, wie jij denkt dat de populairste Nederlander is. Uh, ja, ik vind het wel lastig. want Ik zou denken, misschien een artiest of zo. Maar ik zit zelf toch meer... ik denk toch een, een echtpaar... toch wel Willem-Alexander en Maxima samen... Willem-Alexander en Maxima samen. Nou, dan zet ik die er ook even bij. Victorine, tot zo meteen. Yes, tot zo. Martijn Rosdorf in Engeland. nacht nogmaals. Nogmaals. Nogmaals. De allerpurpleurste persoon in Engeland. Wie is dat? Ja, dat ligt eraan aan wie het vraagt. Als je daar een tiener vraagt, dan is het een knakker van One Direction. Of zo. <laughs> ja, ja, ja. Harry ja, heet, hij, heet hij toch? Ha Harry, met dat Harry, rare haar. Ja, ja. ja. ja. ja. Of ja, een van de andere bent, vier. Bent, dan is het waarschijnlijk de koningin. Of, of Kate Middleton natuurlijk. Ja, is de koningin zo populair? Ja, onder oudere mensen wel. Um, maar onder jongere mensen weer helemaal niet. Um, Adèle kan je ook zeggen, die, die kan echt helemaal niks verkeerd doen. Iedereen vindt Adèle uh, aardig en leuk. Of uh, David Beckham, die scoort ja. op heel veel lijstjes, want ik heb ze allemaal zitten opzoeken. Ja. Op heel veel lijstjes scoort David Beckham de tweede plek. Maar ik, denk, ik kijk eens even naar het internet, wie dan de populairste Engelsen op internet zijn. En wie zijn en dat? Stephen Fry, dat is echt met afstand de populairste manier op, uh, op ja, het internet. Dat op is uh, cabaretier, schrijver, wel, ja, hoe noemt hij zichzelf? Keur, presentator. Ja. Uh, iedereen. Um, um, ja, ik ken hem van, van a bit of Fry and Laurie. Dat was vroeger bij de VPRO en uit Black Adder speelde hij ook in. Ja. En, en hij speelt en ook in de. Ik, uh, hoe heet het? De Ontdekking van de Hemel, die film. Speelt hij toch? Ja. Ja. Hij ja. ja, speelt een serieuze rol. Hij is ja. televisiepresentator. Hij is soms op drie netten tegelijk. En dan twittert hij ook nog. Dan zit hij dus <laughs> gelijk te twitteren. En hij is en, schrijver. Ja. Ik, ik heb zelf ja. niet zijn boeken gelezen... maar ik ken mensen die het echt, uh, nou, die het fantastisch vinden. Dat is een goed verhaal. Een had ook. Weer nee. Hij heeft op weergevier geschreven. Hij heeft dat typische Engelse leven. Hij is wel een beetje een jongen. Dat klasse heel belangrijk hier. Daar heeft hij heel veel over geschreven. Hoe hij dan naar de kostschool moest. En dat hij niet wilde deugen. En uh, hij is een... Het is niet als die mevrouw, die minister met borstkanker... maar hij is wel een voorbeeld voor veel mensen, bijvoorbeeld met psychische ziektes. Hij heeft zelf um, schizofrenie, bipolaire stoornis, zoals je dat noemt, geloof ik. En daar is hij heel open over. Um, daar heeft hij ook documentaires over gemaakt. En omdat hij zo ontzettend populair en heel erg bekend is, hij, iedereen, uh, hij kent ook prins Charles persoonlijk, en weet ik veel wat allemaal, wetten worden aangenomen of dreigen te worden aangenomen, die bijvoorbeeld slecht zijn voor mensen met psychische ziektes, dan gaat hij daar niet alleen over twitteren, maar dan gaat hij ook, belt hij rustig de minister of uh, prins Charles of weet ik veel wat. Die belt hij dan ook gewoon op. En daar twittert hij dan weer over. En uh, op die manier wordt hij alleen maar populairder, denk ik. Dus, maar hij, is hij dan zo populair omdat mensen hem echt fantastisch vinden? Of omdat hij eigenlijk zichzelf continu in de media weet te houden? Weet je? Als hij zegt nee. dat hij op drie de zenders tegelijk is en ondertussen ook nog, een ook nog twittert. En hij schrijft ja. weet ik veel hoeveel boeken per jaar. En... Nou, je zou het denken, hè, maar het is eigenlijk... Als ik, ik, ik bewonder hem zeer. Ik vind hem, echt, hij, ik vind hem echt extreem intelligent, grappig en leuk en een goede acteur. Maar, maar dat, hij, wat, wat, vind wat is, hem, is type? geen heideltijd. Nee. Maar wat, wat, wat, is, wat, wat kenmerkt hem? Kun je daar een voorbeeld van geven? Van, um, uh... Ja, nou... nou uh, ja, dat van die psychische... Nou, bijvoorbeeld, ja. hij is zelf homo ook. En als er dan uh, die winterspelen, die komen in oh ja. Rusland... Daar, daar heeft hij aangaan. zich enorm over uitgelaten. Ja. Ja. Ja. Ja, voor hij voor de mensen die het niet weten in Rusland gaat natuurlijk niet zo heel gezellig daar met de homorechten. En dan gaat hij echt um, enorm tekeer op Twitter. En hij belt Jan en alle op tot de, aan de minister-president en belangrijke politici. Om een actie op te zetten dat eigenlijk Engelse sporters niet naar uh, Rusland moeten. Oh, die actie is mislukt, dat geeft hij dan ook wel weer eerlijk <laughs> toe. Want ze gaan toch, maar hij heeft het wel voor elkaar dat er een ongeluk... Het is nu een beetje overgewaaid hè. Ja. Als straks al los maar dat er dan ongelooflijk veel aandacht komt in Engeland voor homorechten en voor uh, Rusland, waar het niet goed gaat met de homorechten. En dat kenmerkt hem wel, dat hij dan echt met gestrekt been, heel grappig, heel erudiet invliegt. Ja. En ik, ik, het is wel belangrijk inderdaad, je, je zou kunnen denken dat het een ijdeltuig is die heel graag zichzelf op de voorgrond speelt. Maar die indruk maakt hij op mij helemaal niet, en volgens mij ook niet op de meeste Engelsen. Hij is een soort ongepakt. Ja, zo van, ik kan er eigenlijk ja. ook niks aan doen dat, ieder, dat, ik maar op drie, dat ik op drie netten tegelijk ben. Ja ja, uh, met... ja, ja, ja, ja, ja, precies. Nou, volgens mij vindt hij het wel, wel leuk, maar het is, in de, het is wel echt zo'n ontzettende Engelse droogkloot ook. Hè? Met, uh, ja. Ja. Steven Fry, dus, uh, volgens jou de een van de populairste Britten. Nog even ja. kort Martijn, uh, ik heb van de, aan de anderen ook al gevraagd wie volgens hun de populairste Nederlander is. Uh, wie zegt jij op het lijstje erbij? Uh, ja, uh, ik moet kiezen tussen, uh, tussen Armin van Buren en uh, Robin van Persie. Maar dan doe ik toch Robin van Persie. Robin van Persie, omdat hij in Engeland natuurlijk ook wel redelijk populair is. Nou, dat kan je wel zeggen. Ja, opgehaat Maar in ieder geval, als je, het over, als je een Engelsman vertelt dat je uit Nederland komt, begin is het eigenlijk meteen over Van Persie. Robin van Persie staat erop. Dankjewel Martijn. We praten zo meteen verder. Tot zo. Dit is Ilse de Lange met Blue Bittersweets.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 soundtrack van de film Het Diner. Ilse de Lange, Blue Bittersweet. Radio 1. Lizzie Dirks. BNN. De wereld van BNN. We gaan even luisteren naar een klein stukje van cabaretier Onno Innemee. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. En als ik dood ga, hel maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is jij heimbeen die ik achterliet. Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten. Waarheen leidt de weg, vind ik mooi. Die wij moeten gaan, vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten hoe ik lig in m'n stil te dromen. Het is zo stil in mij, waar is hier de nooduitgang? Met de vlam in de kist, voor je zo'n hoopje as. Annie, hou jij me assie even vast, want die gozer is overleden. Je krijgt een heel apart gevoel van binnen... Als ik je aansteek, lieve schat, het is weer voorbij... Ja, Onno, Cabaretier Onno Innemee, die deed even een top 10 van uh, liedjes... die je wel op een uitvaart kan horen of op een herdenkingsbijeenkomst in Nederland. Afgelopen week stond alles een beetje in het teken van die herdenking van Nelson Mandela. De herdenkingsbijeenkomst in het Soccer City Stadion in Johannesburg. Die is over de hele wereld bekeken. En wij vroegen ons naar aanleiding daarvan af... Hoe zien herdenkingen in de rest van de wereld eruit? En vooral, wat en wie herdenken ze dan? Heb je nou zelf een vraag over dit thema? Mail dan naar dewereld.bnn.nl... of check dewereldvanfilemon.bnn.nl Egon Sibrandi op Curaçao. Nogmaals, goeienacht. Egon Sibrandi, goeienacht. Hé, hey, goeienacht. Hé, hey, nacht. Ik hoorde je heel even niet. Is er uh, op Curaçao gekeken naar die herdenking van Nelson Mandela? Ja, best wel. Best wel uh, uh, ja. Hetzelfde als de rest van de wereld, denk ik. Veel mensen hebben het uh, toch wel aangehad aan en gekeken. Ja. En zijn er ook nog speciale diensten of uh, bijeenkomsten op Curaçao zelf gehouden? Ja, er was een, uh, een mis. Zoals er eigenlijk altijd wel een mis is als er iemand overleden is. En uh, ja, daar mag je dan heen om, om, om je eer te betonen, om te luisteren. En dat is, uh, ja, is het woord, wat, wat, Hoe ziet dat er dan uit? Want je zegt, zoals er wel vaker is, uh, kan, je, kan je een beetje beschrijven hoe dat eraan toe gaat? Uh, ja, kijk, het is een heel katholieke eiland, dus dan, dan wordt er een kerk uitgekozen en een pastoor of iemand die dan de misleidt. En uh, ja, die, die, die staat een beetje stil bij het leven van die persoon. Het gaat natuurlijk normaal gesproken dan om, om, om Curaçao-naars die overleden zijn, wat bekendere mensen. En uh, ja, er, er wordt wat gezongen, er worden wat, uh, vaak wat oudere curaçaose liederen gezongen. En uh, ja, dat is het. Voor de... Ik heb er één meegemaakt waar het zo ging. En volgens mij zijn ze allemaal zo. Ja. En voor wie op Curaçao wordt dat dan gedaan? We hebben natuurlijk afgelopen jaar de moord op Helmin Wiels uh, meegemaakt. Is, is er voor hem ook zo'n soort misgehouden? Ja, voor hem was er een soort Mandela-achtige tafereel. Want we hadden echt het grootste stadion van het eiland. Daar, was, daar werd hij opgebouwd En daar kwamen heel veel mensen naartoe. En er waren speeches. Het was, het was echt Mandela in het klein... Maar wel echt, echt precies heel veel mensen, duizenden mensen zijn naar heen gekomen... die, die daar uh, ook langs de kist gelopen zijn... en in het stadion gezeten hebben, gezongen hebben... en mensen gespeechten. Ja, yes, precies. En uh, ja, voor, in Nederland hebben we ook dagen als dodenherdenking, bevrijdingsdagen... dat soort dingen. Heb je ook dat soort dagen op Curaçao? Ja, maar heel klein. We hebben ook dodenherdenking. Want ook hier hebben we een stukje van de oorlog meegemaakt. We hebben toevallig ook een, een dodenherdenking voor een aantal Chinezen. Die zijn omgekomen tijdens de oorlog... Dat, dit is een beetje een bizar verhaal, maar uiteindelijk worden die als een soort oorlogslachtoffers gezien ook. Maar hè, dat, dat is eigenlijk het enige. De rest is er niet heel veel te herdenken hier. Nee. De slavernij, afschaffing van de slavernij. Wordt dat groots uh, herdacht? Nee, helemaal niet. Eigenlijk was het dit jaar het grootste jaar. En, en het valt me gewoon altijd op dat, dat het wordt wel georganiseerd en er zijn ook wel mensen. Dat zijn toch wel echt wel de, de mensen die daarheen moeten, die daarheen gaan. Dat zijn geen grote, grote getale mensen nee. Maar wel iedereen die iedereen heeft wel gekeken naar de uitvaart of naar de herdenking van Nelson Mandela. Ja, ja nou dat was wel echt een, echt een ding. Ja, mensen kunnen zich zeker vanuit hier natuurlijk wel, toch wel verbonden voelen met, met, met Afrikanen en Zuid-Afrikanen. Dus ik, ik begrijp wel dat mensen dit wel heftig vonden. Egon Sibrandi op Curaçao, heel erg bedankt voor deze bijdrage vannacht en tot snel weer. Fijne nacht nog. Nienke Pannenkoek in Zuid-Afrika, nacht. Goeienacht. Uh, dinsdag was het dus, hè, die herdenking van Nelson Mandela... in het uh, Soccer City-stadion. Uh, ben jij ja. daarbij geweest? Um, nee, nee, nee. Dat was in Johannesburg. Of in Soweto eigenlijk. En uh, dat was toch wel een beetje ver weg. En volgens mij was dat... Uh, ik geloof wel dat iedereen daarheen kon... Um, maar dat, dat was een beetje mij Dus ik heb het hier, hieruit op, uh, via internet en televisie gehoopt. Ja, Je vertelde net al dat je wel uh, bij andere bijeenkomsten geweest bent. Ja. Um, maar kan jij misschien een beetje beschrijven hoe de sfeer op dit moment uh, op straat is? Ik bedoel, alles staat nog heel erg in het teken van Nelson Mandela. Bedoel, alles op televisie gaat er nog over, vertelde je net. Ja. Um, ja, maar kunnen mensen het inmiddels ook alweer over iets anders hebben? Um, ja, op zich wel. Er wordt hier ook gewoon gewerkt. Dus het, het leven gaat in dat opzicht wel door. Um, maar hij wordt echt overal aangehaald. Er worden hangen plakaten over op straat, uh, op, op de wegen. Uh, waar normaal snelheid of, of um, file informatie wordt aangegeven, wordt hij ook herdacht. Dus er wordt, het, het, het blijft wel echt. Op fileborden wordt hij herdacht? Ja, ja er wordt nog er wordt gezegd rustzacht in allerlei talen. En, uh, ja, dus dat, dat, ook op die plek wordt, uh, wordt het aangehaald. <lacht> Wat bijzonder? Ja, um, en dat, dat zijn slecht voorbeelden. En elke krant gaat er nog steeds over. En, en er wordt door het hele land elke dag wel weer ergens anders iets gedaan of iets groots. Mm -hmm. uh, want dinsdag was dan in Johannesburg in het stadion die herdenking. Uh, op woensdag was het hier in de stad in het stadion uh, een memorial concert. Gisteren was het in Durban, dus. Elke dag is er wel weer iets nieuws en dat kan uh, dan van overal ook wel weer gevolgd worden. Ja, en morgen is dus de begrafenis. Um, ja. uh, dat, de, wordt daar dan in Kaapstad ook nog iets speciaals mee gedaan? Uh, ja, er wordt hier op het, op het grote centrale plein, de Grand Parade, waar ik het net over had... daar staan hele grote schermen en daar is eigenlijk uh, alles wat er in het land plaatsvindt te volgen. Um, en daar zou ook de begrafenis in het groot gevolgd kunnen worden. En daar, daar was vanavond ook een waken... Um, dus ik denk dat daar morgen de grootste uh, bulk mensen naartoe zal gaan. Ga jij daar ook nog naartoe? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja? Nou, dan moet je volgende keer maar even vertellen hoe dat is geweest. Ja, dat zou ik zeker doen. Ja. Nienke Pannenkoek vanuit Zuid-Afrika, dank je wel. Dank je wel. Ja, we gaan even luisteren naar wat feiten over herdenkingen. De wereld van Filemon. In Engeland wordt op 11 november Remembrance Day, ook wel Poppy Day, herdacht. Dan herdenken ze de overledenen van de Eerste Wereldoorlog. De kransen bestaan altijd uit klaprozen van kunststof, de poppies. In Amerika wordt op de derde maandag van februari Presidents Day gevierd. Op deze dag worden de presidenten van Amerika herdacht. De dag was oorspronkelijk bedoeld om de verjaardag van de eerste president, George Washington, te vieren. In Ierland vieren ze op 17 maart St. Patrick's Day. Op deze dag herdenken Ieren over de hele wereld St. Patrick, hun belangrijkste heilige. Dat doen ze door onder andere te feesten in goede pakken en veel bier te drinken. In Afghanistan herdenken ze op 19 augustus de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk in 1919. Goedenacht, Victorine Dijkstra in Frankrijk. Ja. Hi. Wat is een belangrijke herdenking in Frankrijk? Uh, nou, we hebben, uh, in Frankrijk heb je net als in Engeland op 11 november dat uh, doden van de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, dat is hier ook een nationale feestdag. Dat wordt hier wel altijd heel groot aangepakt met heel veel krantenleggingen en uh, een minuut stilte en zo. Een beetje zoals onze dodenherdenking op 4 mei. Ja, ja inderdaad. Uh, wel vergelijkbaar inderdaad. En de uh, president gaat dan altijd naar de Arc de Triomphe en die ligt dan een krant onder de Arc de Triomphe bij het monument voor de onbekende soldaat. Dat is hier wel heel groot, maar wat hier bijvoorbeeld ook uh, groot is... is natuurlijk 14 juillet, dus de val van de Bastille. Ja, maar dat is, meer uh, een dat is echt een feestdag, hè? Ja, ja dat is eigenlijk het ja, begin van de Franse revolutie. Dus uh, ja, wordt wel herdacht, maar het is meer echt een feestdag. En dan heb je hier ook nog uh, begin november... Uh, heb je Toussaint, dat was op 2 november. En dan uh, worden eigenlijk uh, alle heiligen herdacht. Ja, dat is de Allerheilige, is dat? Ja, ja, ja, dat, ja, eigenlijk een heel katholiek feest, toch? Ja, klopt. Ja, dat is hier ook een, ook een nationale feestdag. En, en dan heb... is iedereen vrij, inderdaad. En wat, wat gebeurt er dan verder op zo'n dag? Um, nou, er gebeurt eigenlijk niet zo... Ja, mensen, mensen die iemand willen herdenken... Uh, er zijn natuurlijk best wel veel kerkdiensten dan op zo'n dag... voor eigenlijk alle heiligen. Uh, maar mensen die iemand willen herdenken... doen dat vooral ook echt in familieverband, bijvoorbeeld. En uh, niet per... Ja... Heel veel mensen hier worden ook vernoemd naar heiligen. Bijvoorbeeld, eh, Ik heb bijvoorbeeld in de klas gezeten met iemand die Benoit heette. Mm -hmm. Benedictus, zoals vorige paus. En um, ja, dat is dan ook bijvoorbeeld iemand die dan bij allerheiligen een naam die dan bij heiligen weer terugkomt... en die zo zijn naam dan geeft en dan weer opnieuw wordt herdacht. Maar dat zijn eigenlijk... Uh, maar hoe, hoe gaat dat dan, dat herdenken? Je zegt net dat het gebeurt in familiekring. Zitten mensen ja. dan bij elkaar, streken ze een kaars aan? Bedoel, hoe, hoe gebeurt dat? Uh, ja, ze tekenen een kaarsje aan en verder... ja, mensen vieren dat heel erg in familie ging... ik heb het niet zo heel erg meegekregen hier. Omdat ik natuurlijk... ja, ik heb hier geen Franse familie... dus uh, dat, dat maakt niet heel erg mee. Maar ja, het wordt echt uh, een soort van familiedag wordt daarvan gemaakt... als, er, als ze iemand willen herdenken of als uh, iemand is overleden... die ze willen herdenken op zo'n dag. En dan is het gewoon een beetje het samen zijn... en de, de, ja. Ja, op die manier bij die persoon stilstaan. Ja, daar, daar gaat het eigenlijk meer om dan om echt de naam bijvoorbeeld allerheilig en dat wat eraan verbonden is. Hmm. En uh, Nelson Mandela, hè, ik ze net aan, uh, de, of op Curaçao hebben ze die volgen ze dan die uit, hebben ze die herdenkingsbijeenkomst ook allemaal zitten volgen? In Frankrijk ook? Um, nou, in Frankrijk is dat. Uh, is, dat wel, is dat wel, kon je dat inderdaad wel zien... maar, wat je, maar is er niet echt heel erg veel belangstelling voor. Uh, de huidige president en de vorige zijn ook naar Zuid-Afrika gevlogen... om mm -hmm. die uh, bijeenkomst bij te wonen. Maar de Eiffeltoren heeft een speciale lichtshow nu... speciaal voor Mandela de komende drie dagen. Oké, okay. mooi. Victorine Dijkstra in Parijs, dankjewel. Dankjewel. Martijn Rosdorf in Engeland, nogmaals nacht. Hallo. Ja, wat is de belangrijkste herdenking in Engeland? Hè? De Victorine noemde het net al, die 11 november. Dat herdenken november. van de doden van de Eerste Wereldoorlog. Dat is in Engeland ook nog heel groot, toch? Ja, Poppy Day, Remembrance Day. Dan loopt iedereen met zo'n uh, papieren kl klaproosje op zijn, uh, zijn jacht. Die je dan voor één pond kan kopen. En dat geld gaat dan naar de, naar de veteranen. Dat is wel echt een hele belangrijke herdenking. Dat is ook niet in één dagje gepiept. Dat begint al een paar weken van tevoren. Dat weet je wel als het zover is. Ja. Zo, uh, maar wat, wat ik wel bijzonder daaraan vind... het is, het is inmiddels echt al... Uh, nou, het is bijna 100 jaar geleden, het einde van die Eerste Wereldoorlog... Ja. dat het nog steeds zo ontzettend groot herdacht wordt in Engeland. Ja, maar als ze eenmaal aan het herdenken zijn... houden ze ook niet meer op de Engelsen, geloof ik. <laughs> en bovendien, ze doen ook nog de andere uh, oorlogen erbij. Hè? Dus tot aan Irak en Afghanistan aan toe. Dat, dat is nu, het is ook voor, echt voor veteranen. Die het is eigenlijk een beetje herdacht. Veteranendag. Ja, ja. Net zoals wij uh, in juni meestal hebben in Nederland. Ja, maar het is in Nederland heel erg klein en, en relatief onbekend. En het is hier heel erg veel groter. Ja, het is natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog... zijn er ook zo ongelooflijk veel uh, Engelse jonge mannen om het leven gekomen. En ook mm -hmm. een paar vrouwen, maar vooral jonge mannen. Dus ja, dat is ook wel te begrijpen, net als in Frankrijk. Maar hoe wordt het? Je hebt het net hè? Er is een soort uh, parade... waar iedereen met, uh, met, met, met zo'n uh, zo uh, zo papieren bloempje omloopt. Wat gebeurt er nog meer op zo'n dag? Oh, er is, er is van alles te doen. Uh, maar het zijn in, in heel erg religieus wordt het beleefd, dus in kerken. En overal, daar, uh, daar wordt de aandacht aan besteed. Maar eigenlijk als ik heel eerlijk ben, is het vooral bedoeld, ook die, die bedragen van die klaproosjes, om geld te verzamelen. Uh, voor uh, de veteranen die in veteranenhuizen zitten of die gewond zijn geraakt in de oorlog. Mm -hmm. Dus daar wordt dat, daar wordt die dag heel erg voor gebruikt. Of eigenlijk de week er naartoe en op televisie zijn er allerlei acties. Eigenlijk een grote inzamelingsactie voor veteranen. Ja, precies. Ja. Voor, de, voor, voor mensen die dus ook in recentere oorlogen hebben gevochten. Weet je wat ik trouwens ook een hele... Wat heel erg herdacht hier wordt nog steeds? Nou? Diana, Lady ja. Di. Joh, het is net zo groot als, als, als die veteranendag, denk ik. Echt? Ja. Maar hoe, ja. daar is niet een speciale dag voor. Jawel, zelfs dus... op, de dag dat ze op haar sterfdag, ja. haar verjaardag... Um, uh, ik weet niet of je wel in Hyde Park in Londen bent geweest. Daar is het officiële Diana of Diana monument. Dat is een, he, een, een, een soort grote waterglijbaan van honderden meters die rondloopt. Ja. En dan van na natuursteen. En aan de ene kant loopt het water heel gladjes. En aan de andere kant loopt het allemaal in bochtjes. En dat staat dan voor haar leven. Want dat was aan de ene kant liep dat heel gladjes. En aan de andere kant zaten er wat bobbeltjes en bochtjes in. En dat is een, een fontein en die heeft 5 miljoen... Um, pond gekost om te so. maken. En daar komen de mensen massaal... massaal dat mensen erin gingen lopen... en vielen en weer benen braken... en hersenschuddingen opliepen. Dus nu staat er een soort hek omheen... Dan mag je nog pootje baden. En dat, en in, in, ja? Maar daar... daar als op, zo, op de verjaardag van Diana... of op de ja, sterfdag komen mensen, daar, komen mensen daar... massaal naartoe. Verjaardag, sterfdag, ik weet niet wat vandaag er nog meer zijn. Maar in ieder geval... dan komen mensen massaal naar dat monument, of naar Harrods, het chique warenhuis in Londen. Ja. Als je met de roltrap helemaal naar beneden gaat op de onderste verdieping... dan is het Diana en Dodie monument. Um, de vader van Dodie, Alfaillette, dat was de eigenaar van Harrods. Ja. En die heeft daar een monument. Nou, het doet pijn aan je ogen, zo lelijk is het. Een soort Hoe ziet het eruit dan? Plexiglazen piramide met hele lelijke bronzen beelden van Diana en Dodie... die er elkaar elkaars hand vasthouden. En dan de ring, de verlovingsring die Dodie... Zou hebben gegeven op de avond van hun dood aan Diana. Die zit in die Plexiglazen Piramide. Dus dan kan je die ring zien. Maar hoeveel Heel. mensen komen daar nou jaar. Ik ik is neem ik aan ook een enorme attractie. Hoeveel mensen komen daar jaarlijks nog naartoe? Heb je daar enig idee van? Nee, maar ik weet wel, want ik kom wel eens in Harrods. dat je op een normale dag kan je al bijna niet bij dat monument komen. En op um, belangrijke dagen, dus inderdaad, sterfdagen, verjaardagen, dan is er gewoon Harrods is gewoon half geblokkeerd. Ik weet wel vlakbij waar Diana woonde. toen ze nog met Charles was. Kensington Palace. Mm -hmm. Daar is een speeltuin naast. De Diana-herdenkingsspeeltuin. met een piratenschip. Yeah. Um, daar komen elk jaar 750.000 kinderen. Uh, om uh, de, te spelen. en dan in de geest van Diana. om haar te herdenken. Dat geld gaat dan ook weer naar goede doelen en zo. Oh, oké, okay, je moet ervoor betalen. Ik wil net zeggen. zo'n kind komt toch natuurlijk gewoon voor dat piratenschip. Nee, nee, nee. Nee, ze, nee, ze komen echt, echt voor speeltuin. Diana. Ja, om, en, en dat is ook. Voor invalide kinderen, die gaan daar massaal met groepen heen. Want Diana was voor kindertjes uh, natuurlijk heel belangrijk. En invalide. Dus die mogen er dan weer gratis spelen. Zo. Nee, dat is echt in haar, ter haar nagedachtenis, is er dan een speeltijd. Elke plaats heeft wel een bank of een boom die naar Diana is genoemd. of aan haar is opgedragen. Het, is, het, is, het kan niet op. Ja, maar denk je niet dat dat op een gegeven moment ietsje minder gaat worden? Ik heb de indruk dat het meer wordt, we zien. Serieus? Ja. Maar, ik weet niet. Het een soort de heldin, de koningin die Engeland nooit gehad heeft... en nooit zal hebben? En de, de, de, hoe nou ja, langer ze ook is, hoe populairder ze wordt. Kate, Kate, Kate leeft nog. ga haar ring. Ja, precies. Ja. En die leeft nog. Martijn ja. Rosdorf in Engeland. dankjewel voor je bijdrage. Heel tijdens. graag gedaan. Doei. En dit was het alweer. Het eerste uur van de wereld van Filemon. Je hoorde verhalen uit Curaçao, Engeland, Zuid-Afrika en Frankrijk. En zometeen na het nieuws van twee uur... ga ik nog naar China, Brazilië, Amerika en Bangladesh. En we gaan het hebben over melk en over treinen. Dat worden hele leuke verhalen, kan ik je vertellen. Zeker blijven luisteren. En wil je nou zelf ook correspondent worden voor de wereld van Filemon? Graag. Dat hebben we heel graag. Als je in India of in Afrika zit, meld je dan vooral. Dat kan je doen door een mailtje te sturen naar wereld at bnn.nl De wereld van BNN BNN